Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-CDA-kamerlid frans Jozef van der Heijden is overleden. Hij heeft vorige week samen met zijn vrouw een eind aan zijn leven gemaakt. Blijkt uit een overlijdensadvertentie die morgen in het AD staat. Ze wilden na een gelukkig leven, ze waren 53 jaar getrouwd, niet door de dood worden gescheiden. Daarbij verwijzen ze in de advertentie naar de discussie over euthanasie bij een voltooid leven. Iets waar het CDA zich tegenkeert. Frans-Jozef van der Heijden was van 1982 tot 1998 Kamerlid voor het CDA. Hij is 78 jaar geworden. De PvdA wil de AOW-leeftijd flexibel maken. Wie langer doorwerkt, bouwt meer AOW op. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA met de titel Een verbonden samenleving. De partij wil daarmee het vertrouwen terugwinnen van kiezers die tegen samenwerking met de VVD waren. In het programma staat verder dat het eigen risico in de zorg moet verdwijnen, dat sollicitaties bij de overheid altijd anoniem moeten gebeuren en dat er meer geld naar defensie moet. Ook wil de PvdA dat er 100.000 banen komen voor conciërges en assistenten op scholen en voor toezichthouders in het openbaar vervoer. Ze zouden iets meer dan het minimumloon moeten verdienen. De verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 moeten misschien voor een Nederlandse rechter verschijnen. Het kabinet bereidt zich daarop voor, zegt minister van der Steur. Omdat Rusland een VN-tribunaal blokkeert, wordt gekeken of de daders kunnen worden berecht in Nederland of een van de andere betrokken landen. Ook kan er een internationaal tribunaal komen dat niet onder VN-vlag opereert. De Consumentenbond wil dat er een verbod komt op proefpakketten die automatisch tot een abonnement leiden. Dat gebeurt volgens de bond geregeld bij proefbestellingen voor bijvoorbeeld afslankpillen, scheermesjes of condooms. Eerder werden zulke praktijken al verboden bij kranten en tijdschriften. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 2 en 8 graden. Morgen begint grijs, maar later breekt vooral in de noordelijke helft van het land de zon door. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Het nu. ZFM Cinema. Een hele goede avond. Wederom uh, de tijd 22 uur en bijna drie minuten is belangrijk. Nee, maar het geeft wel aan dat we toe zijn aan wat meer uh, ja, late night music. Uh, verschillende films hebben, zullen de rol passeren. Ik zal eens even op het lijstje kijken wat ik opgeschreven heb. Albert Knox. Le Génard et L'Enfant, Café Society, Half Light, Pirates of the Caribbean, Round Midnight en Ernst et Celeste. Er zit altijd een lekker muziekje, maar ik moet zeggen dat het eindmuziekje van de vlak voor de klok van tien ook niet verkeerd was. Die houden we er ook in, die ga ik het vastleggen. Het is dus natuurlijk Kalexico, het film The Guard. Maar ook een tweede uur beginnen we altijd toch met een, hit, een beetje hitachtig muziekje. En ja, ik ben erg onder de indruk van de film uh, Kubo. And the Lost String, en daarin zit een nummer van, well, my guitar gently weeps. Regina Spectre zingt het. Het is helemaal aangepast aan de Japanse sfeer. Guitar Jazz Targen Regina Carter, uh, When My Kid Gently Weeps, uit de film Kubo and the Two Strings. Uh, prachtige tekenfilm. Ja, bij sommige kinderfilms zit zulke mooie muziek in deze uitzending. Heb ik ook weer twee Franse films met prachtige soundtracks. Prachtige um, ja, een uh, film die van de week op televisie komt en die het waard waardje, zou ik bijna zeggen, de film Albert Nops. Ik ga de titelmuziek draaien. Componist Brian Byrne. Thank mm -hmm. you. Op canvas. Albert Nops is bediende in een hotel in de eeuws, in het 19e eeuwse Ierland. Een klein mannetje met een bolhoed, rossig haar en een geheim. Nops is namelijk geen man, maar een vrouw. Een vrouw die zich al 30 jaar lang verkleed als een man en niet eens meer weet hoe ze echt heet. Een close is Klenkoos, speelt het hoofdrol, is volkomen geloofwaardig als man. En het, is een, uh, uh, het beste is een film die verder niet veel opvalt, uh, die verder een beetje te veel op afstand blijft. Maar op zich mooie muziek in. Ik zal het nog in uitdraaien. Beginning of the ball. Ja, de klanken van de soundtrack Albert Nops worden langzaam weggedraaid. Want we hebben nog veel meer schoons op programma's daar natuurlijk. En uh, ja, dan doen we eerst even deze tussendoor. Ja, ik zei het al, Albert, Alfred Nops. Een inhoudelijk niet zo'n hele fraaie film, maar uh, mooi vormgegeven en prachtige muziek van Brian Byrne. Uh, ik had het laatst al over kinderfilms. Er zijn heel veel kinderfilms op televisie. Middags half drie begint het meestal al. En daar zitten fraaie exemplaren tussen, zeker als het gaat om de muziek. Uh, want deze uh, muziek komt uit Le Renard et l'Enfant, Het Vos en het Meisje. Ik ga er gewoon eens van laten horen. kan je zelf bepalen hoe mooi het is. Le Renard et l'Enfant. Oh, my Thank <laughs> you. L'Enfant is een... Uh, uh, ja, na, na de keizerpingwings van La Marche de Lempereur... met groot succes de wereldwaarde rondgekuierd... waagde regisseur Jacquet zich aan... de mengvorm van uh, de dierendoku en de kinderfictie... met sprookjeskarakter. Het eenvoudige verhaal over een uh, valleimeisje... dat vriendschap uh, sluipende vos... werd door Gerard Simon gefotografeerd... in onvervalste aanzichtkaarten cinemascope. Beetje Disney-achtig... Uh, maar toch wel sympathiek en ook spannend, Imagineer. En dan nou weer de laatste uit deze soundtrack, Tom Bedouw. Deze avond is natuurlijk jazzmuziek ook zeer gewaardeerd. De, de, de componist trouwens van Le Renard et L'Enfant is David Reyes. Uh, ja, ik zei het al. Jazz hoort er ook bij natuurlijk. Op, zeker op de late avond. En dan uh, komen we bij film van Woody Allen. Café Society. Ik ga er gewoon een paar nummers uitdraaien. Ik zal iets over het verhaal vertellen. Verhaals stelt niet zoveel voor volgens mij. Maar de muziek is natuurlijk aardig. Want Woody Allen is de man die zoveel jazz in zijn film stopt. Zou ik bijna zeggen. Uh, eens even kijken wat doen we. Out of nowhere. Ik ga een andere nummer pakken. Have you met Miss Jones? Society. New York, 1952. Detective Jack Cale infiltreert in de New Yorkse uh, boomhonden. Hij wil er undercover gaan om een, een luxe prostitutienetwerk op te rollen... en op die manier zijn oversten in de politiek gunstig uh, daglicht te brengen... om zo de slechte naam van de New Yorkse uh, nachtclubs te zuiveren. Jack brengt regelmatig een bezoek aan El Casbah een chic club waarin alleen de, de rijken vertoeven. Daar leert hij de welgestelde Mickey Jelk kennen. En kennis Ray Davioni. Een man die als public relations figuur door het leven gaat, maar eigenlijk een pooier is. In korte lijn het verhaal. Niet zoveel bijzonder, maar wel met leuke jazzmuziek. lezen nog van Benny Goodman aardig Benny Goodman I didn't know what time it was Programma en de, de film waar ik in het eerste uur aankondigde, de soundtrack van de film Half Light, eh, staat nu op de rol. Die eh, is heel bijzonder. De film zelf op zich stelt niet zoveel voor. Ik zal er zoiets over vertellen. Maar de soundtrack is altijd gewaardeerd met volgens mij vijf sterren. Dus luister en geniet van eh, de titelmuziek. De componist heet Brett Rosenberg. Oh, titelmuziek. Flight, een uh, Engels-Duitse spookfilm met uh, de Demi Moore als rouwende moeder die op een afgelegen eiland voor de kust van Wales haar schrijverschap wil opfrissen. Het eilandje biedt meer onder andere een confrontatie met haar overleden zoontje en gelukkig vindt ze troost in de armen van de vuurtorenwachter. Een goed zak die volgens de lokale bevolking minder aards is dan hij zich voordoet. Nou, het eiland waar het gefilmd is past precies in die sfeer. Omdat het zo'n verschrikkelijk mooie soundtrack is, ga ik er een aantal uitdraaien. De drowning. Over daar een ander uh, and nummer Rachel theme uit de the soundtrack Half Light. Wel het een horrorfilm is, is natuurlijk de romantiek ook niet ver weg in deze film. En daar is nummer: Love Team. Ik kan deze soundtrack eigenlijk niet genoeg aanbevelen. Half light. Het is een, de soundtrack is zo goed dat hij de film beter maakt. Natuurlijk filmmuziek is altijd be belangrijk. Maar deze film die krijgt wel een, een extra injectie. Door de geweldige soundtrack die er uitstekend bij past. Get it on. nummertjes. Got it on. deze prachtige soundtrack van Brett Rosenberg uit de film Half Light. Aanstaande vrijdag op televisie. Even kijken hoe laat het is. Half negen, RTL 8. Ja, zeker kijken dus. is al alleen al vanwege de muziek. het Met zover de film Half Light. Zeker de moeite waard. Maar we hebben nog meer op de rol staan natuurlijk. En dan kom ik bij een film die heet Ern's uh, Celeste. Le suspect sont arrivés. Thank you. En Celestine is aanstaande woensdag om 12 uur middags op televisie op NPO3. Een animatiefilm, maar uh, heel veel bekroond. Het gaat over een uh, ongemakkelijke vriendschap tussen een onhandige beer en een kordaard muisje. Ze leven in een wereld waarin muizen en beren op afstand van elkaar horen te blijven. De film is getekend in zachte kleuren en lijnen in een stijl die tot op een leven prentenboek te boek lijkt. Grote hit... Langsbrand lopen tegen het laatste kwartier aan, dus uh, dan moeten we toch een beetje op de tijd gaan letten. En uh, er zijn nog meer films natuurlijk, onder andere deze knaller is van de week op televisie. Natuurlijk uit Pirates of the Caribbean. En volgens mij is dat uit de film. Uh, even kijken hoe deze heet. Pirates of the Caribbean, uh, daar doe ik er nog in uit. He's a pirate. De, de, de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Die film draaide vanavond op televisie. Dus je bent al te laat, maar vandaar nog een paar muziek eruit. Eh, dit is de laatste die ik eruit draai. Folkbound, de laatste. De muziek is overigens van Klaus Badelt. van Zandvoort. Ja, je luistert naar CFM Cinema en uh, we zitten zo tegen het einde van het programma. Ik zie nog kans om één soundtrack erop te zetten. En dat is de soundtrack uh, Murder at 1600. En dat gaat over een lusmoord die ge uh, gebeurt op het adres Pennsylvania Avenue nummer 1600. En dat is het adres van het Witte Huis. Titelmuziek uh, is gecomponeerd door... Uh, Christopher Young Ja, tot zover de klanken van de soundtrack Murder at 1600. Aanstaande vrijdag 26 oktober, half negen op SBS 9 te bewonderen. Het is trouwens een hele uitgebreide soundtrack, was was al 25 nieuws op staan. Is uh, natuurlijk wel een bekende componist. Maar we gaan het hierbij laten, want ik zie dat het de hoogste tijd is om onze eindtune op te zoeken. En dat gaan we doen. Ook op deze maandagavond, 24 oktober, heb je kunnen luisteren naar CfM Cinema. Samenstelling en presentatie, Auko B. Hoogtepunt 2 Uur, de soundtrack van Half Light... Eerste uur de nieuwe soundtrack van The Hell of High Water. Het was me een genoegen dat je erbij was en ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent met nog meer filmmuziek. Oude muziek, nieuwe muziek, films die op televisie komen. Je krijgt van alles een voorproefje. Maak er een mooie week van. En wie weet komen we elkaar tegen in de bioscoop. En voor zo direct... Lekker slapen. Gezond dromen. En morgen gezond vullen. Tot volgende week. Dezelfde tijd. Dezelfde zender. Zie je verder.